10 uur, Mark Visser met het NOS Journaal. Een ziekenhuis in Hengelo is getroffen door een grote stroomuitval. Ook de noodvoorzieningen zijn uitgevallen, maar er zijn geen patiënten in levensgevaar. Bij het ziekenhuis Midden Twente van de ziekenhuisgroep Twente in Hengelo viel rond half negen de stroom uit. Een deel van het ziekenhuis heeft via een omleiding inmiddels weer stroom. De brandweer probeert voor het hele ziekenhuis noodstroom aan te leggen. Dat is een groot noodstroomaggregaat onderweg. Op de IC worden vijf patiënten handmatig beademd. Volgens de artsen is het nog niet nodig om patiënten over te brengen naar de andere vestiging in Almelo. Bij de ziekenhuizen in Hengelo en Almelo werken in totaal 3500 mensen. En over de oorzaak van de stroomstoring is nog niets bekend en ook is niet duidelijk hoe lang het nog gaat duren. Bij een gevangenisoproer in de Iraakse hoofdstad Bagdad zijn 16 doden gevallen. Dat melden Iraakse autoriteiten. Onder de doden zijn 6 politieagenten.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 Het weer, zon en wolkenvelden wisselen elkaar af. Het wordt 22 graden in het westen, tot 26 in het oosten. Dit was het NOS-journaal. Goedemorgen, lekker weg in eigen land. Kom naar Paleis Het Loo in Apeldoorn en bezoek de unieke tentoonstelling over prinses Maxima. Vele foto's, filmbeelden en kleding, waaronder haar prachtige trouwjurk, tonen 10 jaar Maxima in Nederland. Vanaf zondag 8 mei geopend van 10 tot 5. Meer informatie op paleisetlo.nl. Moederdag vier je dit jaar in Museum Volkenkunde in Leiden. Neem je moeder mee naar het museum, dan mag zij gratis naar binnen en wacht haar een kleine verrassing. Samen kunnen jullie genieten van een prachtige optreden van de Javaanse dansgroep. Kijk voor het complete programma op volkenkunde.nl De leukste fietsroutes beginnen bij de VVV. Wil je gemakkelijk zelf je eigen fietsroute samenstellen? Ga dan naar www.vvvfietsrouteplanner.nl En daar vind je naast een handige routeplanner ook de leukste afstappers voor onderweg van de VVV. Of bezoek vandaag het Japanmuseum, het Sieboldhuis in Leiden. Kinderen leren daar hoe ze hun lievelingsdieren van papier kunnen vouwen tijdens het origami-weekend... Bezoek meteen de tentoonstelling Beestenboel over de Japanse grootmeester van de origami. Of woon de lezing over het staan van origami als vouwkunst bij. Meer informatie op sieboldhuis.org. Hellenmonsters, duivels, engelen, ridders, listige vrouwen en naakten. Kom naar Museum de Lakenhal in Leiden voor de tentoonstelling Lucas van Leiden en de Renaissance.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 Over de onvoltooid verleden tijd. Met Paul van der Gaag en Jos Palm. Ja, goedemorgen. Het nieuws... Van deze week is natuurlijk de dood van Osama Bin Laden. Door gedurfde Amerikaanse actie in Pakistan... waar de Pakistanse regering steeds bozer om lijkt te worden. Niet helemaal onbegrijpelijk, want die regering wist vooraf... niets van de Amerikaanse actie, die toch een lange voorbereiding moet hebben gehad. Kennelijk vertrouwde Amerikanen hun trouwste bondgenoot in de regio voor geen cent. En voor ons is dat weer aanleiding om de geschiedenis van dat curieuze bondgenootschap... tussen het christelijke Amerika en het centrum van, het funda van de fundamentalistische islam Pakistan eens nader onder de loep te nemen. En daarna, na de column van Nelleke Noordervliet... bespreken we de biografie van generaal Simon Spoor. Een van de bekendste generaals uit onze eigen geschiedenis... die de leiding had over de Nederlandse strijdkrachten... in ons voormalig Indië... ten tijde van de onafhankelijkheidsoorlog al daar. En biograaf Jaap de Moor is al aangeschoven. Goedemorgen, Jaap. Dag wel. Uh, stel even dat Spoor nu geleefd zou hebben. He? Die, die actie van de Amerikanen in Pakistan. Wat had hij daarvan gevonden? Dat had hij een hele mooie actie gevonden, was hij zelf nou ook een man van dit soort gedurfde operaties? Nou, hij bedacht ze wel, maar was bij de uitvoering nooit echt betrokken. Maar bedenken we kon hij zulke dingen wel. Ja, ja, ja, ja, ja. hij had dus bewondering voor dit soort zaken. Ja, zeker, ja. Ja. En, en, hij staat ook bekend als een houddegen. Nou, dat weet ik niet. Uh, dat geloof ik niet. Nee, geen houdegen. Geen van Heuts, geen houdegen. Eerder een organisator en een planner. Een planner. En een politicus eigenlijk. Een ja, ja. Goed. Dat we, we praten er straks over verder. Over ja. het leven en ook over de plotselinge dood van Simon Spoor. En dat doen we na half elf. Ja, en na elf uur, in de tweede uur van de OVT, blijft het nou ja, toch eigenlijk wel gewoon over oorlog gaan. Eerst over de Spaanse burgeroorlog, naar aanleiding van de heruitgave van de Swings van Spanje. Het boek uit 1937, waarin Albert Helman zijn... Avonturen, zullen we maar zeggen, in Spanje van de Spaanse burgeroorlog beschrijft. En we praten daarover met de biograaf van Albert Helman, Michael van Kempen. En daarna rond half twaalf in het spoor terug het tweede deel van de onderduik. Een vierdelige serie over de belevenissen van Joodse onderduikers tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ja, dat allemaal de komende twee uur. Maar we gaan nu eerst terug naar het nieuws van deze week. Ze hebben Bin Laden gevonden. Afgelopen vrijdag geeft de president bevel tot actie. Een speciale eenheid van de Navy Seals vliegt in vier helikopters naar het huis van Bin Laden. De aanval duurt zo'n 40 minuten. Bin Laden, zijn zoon, de koerier en dienstbroer worden gedood. De Navy Seals nemen het lichaam van Bin Laden mee. Ze beschikken over DNA-materiaal van familieleden. De gegevens komen overeen. Ze hebben hun man te pakken. Ja, en... Elke dag wordt er wel iets meer bekend over de manier waarop ze die man te pakken hebben gekregen. Het was een actie van die zogenoemde Navy Seals, we hoorden het al. En eh, tot voor kort waren deze elite troepen door hun aanwezigheid in een aantal populaire videospelletjes waarschijnlijk bekender onder jongeren dan bij de eh, ouders. Maar nu is dat dus niet meer het geval. Het is een eenheid van, het, van de Amerikaanse marine en staat bekend als... Het beste van het beste. Ja, en zo stonden ze ook al bekend... voordat ze maandagnacht de meest gezochte terrorist ter wereld ombrachten. Ze hebben een belangrijke rol gespeeld... bijvoorbeeld bij de gijzeling, of bij de, poging, de mislukte poging in 1980... om de gijzeling van de Amerikaanse ambassade in Teheran te beëindigen. Om ons hopelijk iets meer te vertellen... is nu aan telefoon militair, militair historicus, historicus Christ Klep. We kennen hem natuurlijk allemaal sinds kort ook van Paul en Witteman. Maar we kennen hem al wat langer natuurlijk. Chris Klep, Goedemorgen. goedemorgen. Uh, die navy SEALs, kun je ons even kort uitleggen wat dat nou precies is? Ja, het zijn, het zijn de commandotroepen uh, van de Amerikaanse marine. Uh, ongeveer zo'n uh, 2000 uh, man sterk. En uh, ja, eigenlijk een beetje de concurrenten zeg maar, van de Groene Barretten en van de Delta Force uh, van de andere eenheden. Het zijn echt uh, de top van de Special Forces. Ja, en en, en hoe, hoe, hoe lang bestaat die organisatie al? Hadden ze die tijdens de Tweede Wereldoorlog bijvoorbeeld al? Ja, zoals bij de meeste commando-eenheden in het Westen... ...liggen de wortels eigenlijk in de Tweede Wereldoorlog. Uh, voor de Amerikanen was het uh, toen ze de aanval op Japan openden... ...vooral belangrijk uh, dat eiland hoppen. Dus van het ene eiland naar het andere eiland uh, veroveren. <lacht> en wat toen heel erg handig bleek... ...dat waren commando-troepen die vooraf de boel konden verkennen... ...en ook alvast een weg konden banen door alle versperringen. Nou, daarvoor had je natuurlijk mannen nodig... ...met een stevige fysieke capaciteit... Hè, ...die lange afstanden konden zwemmen, onder water konden blijven. Nou, die werden dan gevonden... In teams die al bestonden. Dat waren vooral teams gespecialiseerd in zwemmen en in ontmijnen. Nou, en dat is langzaam maar zeker uitgegroeid tot wat later de special forces zijn geworden van de SEALs. Ja, ja, maar die shields bestonden dus nog niet tijdens de Tweede Wereldoorlog. Nee, nee daar liggen hun, hun wortels. En uh, zoals zeg maar in Engeland uh, de commando-troepen van Nederland zijn ontstaan. Uh, zo zie je in, uh, in Amerika uh, ja, dat er eigenlijk in het begin van de Koude Oorlog niet echt een behoefte lijkt te zijn aan die special forces. Uh, dus hoewel hun wortels in de Tweede Wereldoorlog liggen, worden ze eigenlijk pas echt bekend. Uh, als het over de Vietnamoorlog gaat, hè, dan spreken we uh, begin jaren 60. Dan blijken die mannen met uh, ja, een uitzonderlijke uithoudingsvermogen en vaak ook een talenkeerheid. Kennis ...en hun vermogen om in kleine groepjes te opereren... ...blijken dan juist heel geschikt om gedropt te worden in de, in de Vietnamese Jungle... ...en dan langere tijd uh, te opereren. Het is een beetje het beeld wat we hebben gekregen van Rambo... ...dat is uh, de Special Forces in de Vietnamese Jungle... ...dat is het beeld wat een beetje ontstaan is... ...en daar hebben de SEALs eigenlijk voor het eerst een bredere reputatie gekregen. Nou ja, maar toen waren het dus geen zwemmers meer zoals in de Tweede Wereldoorlog. Nee, precies. Elke, elke Special Forces heeft zijn eigen uh, specialiteit over het algemeen. Uh, de specialiteit van de SEALS is toch vooral het opereren uh, op en onder water. Uh, ze hebben bijvoorbeeld van die hele high-tech kleine vaartuigjes... waarmee ze lange afstanden onder water uh, kunnen afleggen. Ze zijn extreem goed in het zwemmen. Hè. Een, een, een onderdeel van hun fysieke test is om uh, 100, sorry om een kilometer lang te zwemmen in 12 minuten door een ruwe zee. Nou, dat moet je maar eens proberen. Uh, vervolgens moet je dan ook nog vijf keer opdrukken en vijf keer. Uh, maar, dus <laughs> dit is een behoorlijk zwaar. Maar Chris, uh, je, je vertelt nu. Uh, uh over deze jongens, dat het enorme waterratten zijn. En uh, je zou zeggen, bij alles wat uh, in Nederland hier moet gebeuren... zijn ze uitstekend geschikt. Ja. Maar dit lijkt me nog net niet, de, de heren... die daar in dat voormalige woestijngebied in Pakistan uh, acties moeten doen in dat stadje. Want uh, konden, ze dat, konden ze dat dan ook? Ja, kennelijk ja, wel, zou je ja. zeggen. Ja, dat klopt. Dat ze zijn heel erg tegenstrijdig, maar wat de SEALs al heel snel merkte, is dat je jezelf als je jezelf specialiseert in één ding, ja, dan is er eigenlijk maar af en toe werk voor je, zou je kunnen zeggen. Juist. Dus wat de SEALs uh, deden, zoals bijna alle andere commando-eenheden, is uh, kleine teams opzetten, die eigenlijk alles konden, hè, multifunctionele uh, soldaten. In het Engels is daar een mooie ter term voor, dat heet een force multiplier. Hè, dus elke commando is eigenlijk vijf of zes gewone soldaten waard, uh, zou je kunnen zeggen. En dat, dat brede, dat, dat, uh, dat alles kunnen, dat helpt natuurlijk ook natuurlijk te maken met overleven, organisatorisch overleven. Als je alles kunt, kun je vaak ingezet worden. Ja, nou, nou zijn ze met deze actie uh, wereldberoemd geworden. Uh, Jos refereerde al aan een andere actie van ze. Volgens mij de vorige actie waarmee ze wereldberoemd zijn geworden, dat was in Teheran, in Iran destijds, een totaal mislukte actie. Ja. En verder weten we eigenlijk niks. Zijn er nou nog meer... Uh, de belangrijke dingen die zij uh, op hun konto hebben? Ja, er zijn bijvoorbeeld uh, de operaties geweest in Panama in Grenada in, uh, in de jaren 80. T, uh, toen is er trouwens ook een paar keer behoorlijk uh, Maar Grenada Gran was toch niet echt iets waar de Amerikanen trots op kunnen zijn? Ik geloof dat ze toen een week bezig zijn geweest met 58 Cubanen. Precies, en wat ja. toen gebeurde, ja, wat de, je kent de uitdaging wel de fog of War, hè? Als, het, uh, als het misgaat, dan gaat het ook uh, behoorlijk mis, met Murphy's oh. Law erbij en zo. Nou, dat is dus in uh, Granada en Panama ook een paar keer gebeurd met die Seals. Die Seals die kregen bijvoorbeeld de opdracht om een uh, vliegveld uh, te bezetten. Ja, die zeiden van tevoren van ja, luister, eens, daar zijn wij nou net niet speciaal voor opgeleid. Dat kun je beter overlaten aan een andere uh, commandoeenheid. Dat zijn de Rangers. Die zijn daar veel beter in opgeleid. Nou, ze kregen die opdracht toch to en ja, wat zie je dus gebeuren, is dat het misgaat. En dan zijn ze natuurlijk ook heel erg kwetsbaar. Hè? Ze zijn natuurlijk niet uh, super zwaar bewapend. Ze hebben geen panzervoertuigen bij zich. Ze worden aan land gezet door te zwemmen of met kleine bootjes. Of ze parachuteren. Ja, dan zie je ook inmiddels het, het probleem van die eenheden. Dat als ze eenmaal ontdekt worden en ze moeten gaan vechten. Dan hebben ze eigenlijk niet zoveel uh, alternatieven meer dan om of te ontsnappen. Ja, of het gevecht echt tot de laatste man uh, uit te vechten. Dat is weer het nadeel van die special forces. Ja, dus, dus voor deze heren was het ook wel degelijk. Want we hebben het nu vooral tot nu toe gehad over mislukte acties, viel voor deze heren dus afgelopen maandagnacht ook wel iets te winnen. Ja, absoluut. Uh, het, alles draait in de Special Forces en het militaire apparaat, en dat zal Jaap kunnen bevestigen, vooral toch ook om uh, martiale reputatie, hè? dus hoe, hoe goed ben je. Maar we vergeten bijvoorbeeld wel eens dat uh, van alle Special Forces eenheden in Afghanistan bijvoorbeeld, het de SEALs zijn die de grootste aantal uh, slachtoffers uh, incasseren. Uh, de schattingen lopen een beetje naar maar we hebben het al over honderden gedode uh, SEALs in Afghanistan, duizenden gewonden. En als je dan ziet hoe klein de eenheid eigenlijk is, dan geeft dat wel aan, denk ik, hoe gevaarlijk het werk eigenlijk is. Ja. Chris, tot slot. Uh, heeft het Nederlandse leger iets vergelijkbaars? Nou ja, dat, daar moet ik al heel voorzichtig in zijn, want dan ga je parallellen trekken en de meest voor de hand liggende parallel is dan natuurlijk onze groene barretten, de, de, de commando's, waar uh, Jaap ook heel veel over kan vertellen. En uh, er is binnen de marine, bij mariniers is ook wel een uh, speciale eenheid die zich heeft gespecialiseerd in uh, onderwateroperaties en het bevrijden van, uh, van olieplatforms en schepen, dat soort dingen. En ik denk dat die nog het beste in de buurt komt, maar ik denk als je een gemiddelde Amerikaanse schiel zou vragen, dat die zou zeggen ja, maar wij zijn toch echt de beste hoor. Ja, terwijl dit was de eerste geslaagde actie is zo'n beetje, begrijp ik uit <laughs> nou, <laughs> Het interessante is dat je uh, een, een slagingspercentage hebt, als je daar wat over kunt zeggen, van ongeveer 50 hè, dat het goed lukt. Ja, dat geeft wel een beetje aan, denk ik, hoe moeilijk uh, dit werk eigenlijk is. Oké, okay. Chris Klep, hartelijk dank uh, voor deze toelichting over de Navy SEALs. Graag gedaan. Ja, en dat die SEALs uh, Osama Bin Laden uiteindelijk in Pakistan te pakken hebben gekregen, dat verbaasde eigenlijk niemand. Maar dat die Osama daar in een villa verbleef onder de rook van het leger, vlakbij regeringszetel iets verderop in Islamabad, dat riep wel enige verwondering op. Vanzelf kwam dan ook de vraag boven hoe het nou gesteld is met Pakistan. Is het inderdaad het terroristennest zoals de reputatie wil, of had president Asif Ali. Zardari een punt toen hij eerder deze week zei... dat Pakistan nooit een schuilplek zal zijn voor fanatici. Kortom, wat is het voor land? Hoe is het zo geworden? En wat ziet Amerika toch in deze bepaald niet-betrouwbare bondgenoot? Ja, en die vraag gaan we vanochtend voorleggen aan twee gasten. Bij ons aan tafel, socioloog, emeritus, hoogleraar... <coughs> en onder meer Pakistan-kenner Jan Breeman... en in de studio te Brussel de Vlaamse pakistan deskundige Mark Koolpaard. Heren, goedemorgen. Zullen we voor we gaan praten eerst maar even gewoon terug... Tien jaar teruggaan in de tijd na 21 september 2001. Tien dagen na de aanslag. En ook dan al wil Amerika bin laden. Maar ter plekke heeft men daar een list op gevonden. Luister. Uh, de laatste roddel hier is maar dat er vijf uh, uh, Osama Bin Laden lookalikes nu zijn, uh, zijn gemaakt. Het baard is hetzelfde geknipt, het tulband is hetzelfde gemaakt. En dat zou alleen maar natuurlijk bedoeld zijn om het moeilijker te maken voor de Amerikanen om hem eventueel te arresteren. Maar in ieder geval er zouden nu dus vijf extra Osama Bin Laden zijn gemaakt om het moeilijker te maken voor de Verenigde Staten om iets tegen de echte Osama Bin Laden te doen. Ja, dat was Harald Doornbos, tien jaar geleden inderdaad, in Pakistan op dat moment. Uh, Mark Kolpaard, uh, zegt dat iets? Uh, even bij de W, we weten nu zeker dat we de goede hebben? Uh, ik ben er quasi zeker van. Ik ben er helemaal zeker van. Ik bedoel, er zijn eigenlijk geen redenen meer om te twijfelen. Maar er zullen nog altijd wel een 5% mensen zijn die dat in twijfel trekken. Zeker in Pakistan. Maar eigenlijk, uh, wat nu is gebeurd... kan onmogelijk bedacht... D dit is zo reëel... dat het onmogelijk kan bedacht worden. Je bedoelt... we hoeven daar niet meer... Alle, alle samenzweringstheorieën en complottheorieën... dat er iets anders aan de hand is... kunnen gewoon weggezet worden denk, bij sprookjes. Uh, ja, dat denk ik, ja. Jan Breman... Uh, Bin Laden is lang opgejaagd. Uh, heeft de Pakistanse geheime dienst... daar nu een... Afgelopen tien jaar een rol in gespeeld. Het, ja, een, een, wat voor rol heeft hij daar eindelijk in gespeeld? Ja, de, de, het hoofd van de Pakistanse inlichtingendienst is uh, net naar uh, de Verenigde Staten vertrokken. om uh, uitleg te geven hoe het allemaal gegaan is. En uh, dat is niet helemaal anders zoals de Amerikanen denken, maar toch wel een, uh, een beetje. In de eerste plaats, hij is uh, uit uh, die Turabora. Uh, grotter, is hij door de ISI uh, meegenomen naar Pakistan. Ja, dat is de geheime dienst, uh, de ISI. Ja. Hij blijkt er al uh, vanaf 2003 dicht bij uh, Islamabad, in, uh, dicht bij Abbottabad uh, te liggen, uh, te, te zitten. Uh, dus niet, niet uh, een paar jaar, niet korte tijd. En op uh, hele korte afstand van de militaire academie van uh, Pakistan. Het het is bijna ondenkbaar dat binnen de ISI, en nu moet ik voorzichtig zijn... er niet mensen waren die wisten... Uh, wat voor, uh, dat hij uh, in hun midden was eigenlijk, daar kwam het uh, op neer. Ik wil niet zeggen dat het hele inlichtingendienst... de hele inlichtingendienst daarvan op de hoogte waren. En ik wil ook niet zeggen dat uh, de, de, de politici ervan op, uh, op de hoogte waren. Maar eigenlijk is het zo dat de politici in Pakistan... in dienst zijn van uh, het leger en de militairen... en van de inlichtingendienst, en niet omgekeerd. Dus de militairen zijn een staat in de staat... en die regelen hun, uh, hun eigen zaken. Hm. Ja, maar... Het is in Pakistan toch zo dat die militairen, dat die het juist zijn die, zeg maar, uh, met Amerika samenwerken, daar belang bij hebben. Terwijl de bevolking en de politiek daar eigenlijk veel meer sympathie heeft voor Osama dan voor Amerika. Nee, de bevolking heeft geen sympathie voor Osama bin Laden. Dat is echt een uh, misvatting. Uh, ik heb zelf... Uh, uh, ik ben aanwezig geweest... Dat bij. Het staat die deze week weer in alle kranten. Wij zien liever Osama dan die Amerikanen. Wat, wat, uh, wat mij opvalt, en ik weet niet of mijn Brusselse collega daar ook zo over hmm. denkt, is toch de vertekening in de westerse media. Uh, ik ben bij demonstraties in Pakistan aanwezig geweest waarop de, de meegenomen doeken stond, uh, uh, weg met de Taliban en weg met de Amerikanen. En dat is het een beetje. Het de, de, de gros van de Pakistanen hebben het idee dat op hun bodem een oorlog wordt uh, gevoerd wordt uitgevochten, die niet van hen is. En ze voelen zich daardoor eh, bedreigd. En ze voelen zich daar vooral eh, boos over... dat hun overheid eh, daar niet tegen optreedt. Die overheid treedt daar niet tegen op. Want het, we, we, we spreken eigenlijk over een regime van oorlogsheren in, eh, in Pakistan. Het militaire apparaat heeft zoveel invloed, zoveel macht... dat de politici, als ze daartegen opgewassen zouden willen zijn... dan eh, zien ze daar geen kans toe. Maar de bevolking vooral is... Zowel tegen het militaire apparaat, tegen de Taliban... als ook tegen de Amerikanen. Goed, Mark Kolpaard, even over jouw reactie. We, horen nu, we hebben nu een paar... We hebben ja, van alles tegelijk dit... achter elkaar ja, gesproken. Ja. Ik probeer het even ja. kort samen te vatten. De geheime dienst en het leger zijn machtiger dan de politici. En die, in ieder geval een deel van de geheime dienst... wisten lang dat Osama Bin Laden daar zat. Dat is bewering 1. Bewering 2 is dat... Uh, het Pakistanse volk uh, nog net niet is uh, uh, uh, uh, op Bin Laden... maar in elk geval... Uh, Bin Laden, nee, juist helemaal niet is op Bin Laden... en Bin Laden niet zozeer ziet zitten... maar vooral er genoeg van heeft dat er een oorlog wordt uitgevochten in een land waar ze helemaal niet om gevraagd hebben. Min of meer. Uh, is dit een juist beeld? Ik moet het een beetje nuanceren... Uh... De bevolking in Pakistan die ik heb meegemaakt... en ik heb het ook over adolescenten en uh, jongeren... die droegen t-shirts met Osama erop. Dat betekent dat zij niet tegen Osama waren. Ik spreek over adolescenten en jongeren. Bij de elite uh, in, in Pakistan is men zeker tegen Osama geweest al de tijd... Maar het hele proces van, uh, wording, van ontstaan van talibanisme, gesteund door het leger en de ISI, is in feite ook uh, greep gaan krijgen op de mindset van de... Toch wel analfabete bevolking. Al naargelang de nieuwsberichten, al naargelang de kranten die men las, en men las natuurlijk Oerdoe kranten en geen Engelse kranten, werd men ook wel opgezweept in heel dat uh, idee goed, zeg maar, om tegen India te zijn, om dan meteen ook tegen het Westen te zijn om voor de broeders te gaan vechten in Afghanistan... want dat waren dan onze moslimbroeders, dat zijn zelfde geestesgenoten. En ik weet van echt concrete feiten waar mensen het werk verlaten hebben... en zijn gaan vechten met de Taliban in Afghanistan... of aan de grens Pakistan-Afghanistan. Dus laten we zeggen dat in de mindset van de mensen de geesten zijn. ...waren en nog altijd zijn. Nu, de grootste verwarring vandaag is natuurlijk... ...dat men Osama heeft gevonden op grondgebied Pakistan... ...en de mensen althans wisten dat zeker niet. Ik neem ook aan dat het leger eventueel het ook niet geweten heeft... ...maar dat de ISI bijna medespeler is. Het kan niet anders. Ze hebben het zeker geweten. Ja, en betekent dat ook dat niemand, dat blijft natuurlijk koffiedeek kijken... of de regering, mensen in de regering het wel of niet geweten hebben. Dat, dat lijkt onwaarschijnlijk, maar... Ja, het is, het is best mogelijk dat de regering het niet geweten heeft. Omdat de hele regering Zardani is voor mij ook een soort uh, marionettenregering... die gedoogd wordt en die in feite de buitenkant is van de hele problematiek. Voor het Westen oogt het goed en klinkt het goed... wanneer men zegt, we hebben een democratie. Maar we gaan er nog op terugkomen. Op die affaire, democratie en dictaturen. Maar dus, die regering is eigenlijk een marionettenregering. En probeert bijna door stilzwijgendheid... Uh, een goede koers te varen. Want kijk, ik, ik denk echt dat dit een meesterzet is van Amerika van Obama. Uh, omdat nu het volk dat eigenlijk nooit bewust is... en bewust is kunnen zijn... voor vragen staat waarbij ze geen uitweg weten. En vandaag, nog gisteravond... Zeggen mijn vrienden, men eist het ontslag van het hoofd van de ASI. Men eist het ontslag van het hoofd van de militairen. En eigenlijk wordt er over de regering nog niet zoveel gezegd. Dat maar dat sowieso... betekent dus, men voelt zich eigenlijk ook verraden... door hun eigen uh, leger en militairen, omdat die totaal, Osama daar totaal. hebben... Uh, zeg maar, ja. uh, beschermd en hebben uh, als, als, als, als, als zeg maar beschermd gebied hebben aangeboden. Ja, totaal. Dat, dat is de gedachte. Goed, we gaan, we gaan nu even toch de geschiedenis in. We gaan even naar het begin van Pakistan, naar... Het moment dat die staat gesticht wordt. Luister. Engeland heeft aan zijn kroonkolonie Brits-Indië onafhankelijkheid verneemd. Het land is nu verdeeld in twee dominions, India en Pakistan. In de hoofdstad van Pakistan, Karachi, komen de leden der constituerende vergadering voor het eerst bijeen. Uit hun midden zal straks de regering worden gevormd. De leider van de Mohammedaanse Meerderheidspartij, Jinnah, voor wie deze dag de bekroning is van zijn levenswerk, stelt de Hindu Mandal voor als eerste voorzitter. Voor Pakistan begint, evenals voor India, een nieuw tijdperk. Ja, Jan Breneman, we horen hier twee dingen: uh, een Hindu Mandal die als eerste voorzitter van de Constituerende Vergadering wordt benoemd, en een leider Jinnah van de Islamitische Meerderheidspartij. Moeten we nou begrijpen dat dat Pakistan wat in het begin ontstaat... dat daar moslims en hindoes relatief vredig naast elkaar leven? Begon het zeg maar goed? Nee, het begon niet goed. Uh, de moslims, een deel van de moslims die nu in Pakistan wonen... die zijn weggevlucht uit uh, India... Toen dat land werd opgedeeld. Brits-India werd opgedeeld in 1947. Dat is een heel bloedige affaire geweest. Waarbij veel Hindoes. <coughs> wat nu Pakistan is hebben verlaten. En omgekeerd veel moslims, Vooral die dicht bij Pakistan woonden. Naar Pakistan zijn getrokken. Dus het. het het stond al onder het teken van een tegenstelling tussen Hindoes en uh, Moslims. En in dat verband moet ook de naam van Gandhi geno genoemd worden. Want Mahatma Gandhi was degene... Er, er worden nu de laatste tijd allerlei andere dingen over verteld... naar aanleiding van een uh, biografie. Maar uh, Gandhi heeft zich tot dat laatste moment uh, verzet... tegen de scheiding tussen uh, India en Pakistan. Die zegt... Hindoes en moslims moeten met elkaar eh, samenleven. En hij, in feite heeft hij zijn leven ervoor gegeven... want hij is eh, afgeschoten door een hindoe-extremist omdat hij zo pro-moslim uh, zou zijn. Dus dat is de geschiedenis al. Daar, daar, daar, daar, daar, daar, zaten, daar, daar, daar zat duidelijk een kloof tussen. Maar in de tweede plaats. Toen dat Pakistan dan gevormd werd in, uh, in, uh, in 1947. was het heel uitdrukkelijk een seculiere staat. Jinnah. En die heeft dat ook gezegd. Iedereen zal hier vrij zijn om naar de tempel. Of naar de moskee. Of naar de kerk te gaan. Uh, daar was hij trots op. En zo wilde hij dat. En dat staat ook in, die, uh, wetgevende, in de wetgeving gegeven vergadering, werd dat ook vastgelegd. Ook in de grondwet uh, werd dat vastgelegd. Maar die islamisering is eigenlijk een beetje onvermijdelijk geworden, want de verschillende provincies waaruit Pakistan bestaat, die zijn zo verschillend van elkaar, die, zijn zo, die hebben een zo andere etniciteit en geschiedenis uh, ook, dat ze weinig anders met elkaar he, gemeen hebben dan de islam. Dus dat werd uh, benadrukt, en dat werd nog eens een keer extra benadrukt, omdat er één provincie was waarvan iedereen vond dat die die bij Pakistan hoorde, die werd haar onthouden, eh, Kashmir omdat de heerse van Kashmir een hindoe was... en die zei, nee, we sluiten ons aan bij India en niet bij uh, Pakistan. Dus dat werd eigenlijk uh, de onder provincie... en dat heeft bijgedragen aan die islamisering. Wij, moslims, horen bij elkaar, moeten bij elkaar. Uh, maar dat betekende niet vanaf het begin af... dat andere minderheden, dat zo werden mm -hmm. ze ook genoemd... niet het recht hadden om hun eigen godsdienst te beleiden... en andere vrijheden te genieten. Ja, maar kan je niet ook zeggen dat sindsdien... Er daar al de kiem is gelegd voor Pakistan als broeinest van moslimterrorisme... omdat dat terrorisme naar India toe eigenlijk vanaf het begin af aan... van daaruit georganiseerd is geweest? Ja, hierbij moet wel even als voetnoot gezet worden... dat het terrorisme zoals dat nu in, in India plaatsvindt... dat is lange tijd gedacht dat dat van moslim origine was. Denk maar aan die aanslag in Bombay. Maar juist de afgelopen jaren is uitgekomen dat er heel wat hindoe... Terroristen zijn geweest die aanslagen hebben gepleegd. en eigenlijk dezelfde gruwelpraktijken hebben bedreven. als de Al-Qaeda en uh, Taliban in Pakistan doen. Er zijn toch geen hindoes die aanslagen in Pakistan plegen? Nee, maar wel Het, op de, de aanslagen door... Maar, maar worden allemaal in India gepleegd. Maar op moslims. Maar, maar ja. 15% van de bevolking van India is moslims. Er wonen meer moslims in India dan er in Pakistan wonen. hoewel Pakistan een inwonertal heeft van 180 miljoen. meer dan 180 miljoen inwoners. Hè? Maar Absoluut, er wonen meer... Absoluut gezien wonen er meer moslims in, in, in India. Zij, ja. He, maar goed, en daar Pakistan. richten ze die aanslagen zich dus tegen. Dus die religieuze strijd, die wordt heel fanatiek aan van beide kanten gevoerd. Goed, maar het gaat nu even om Pakistan. En het gaat om natuurlijk dat men vindt dus kennelijk een rechtvaardiging in het, in het, in het tegenland wat een hindoe land is, om zelf het moslim zijn te benadrukken. En, dat, en, en als ik goed begrijp, Mark Kolpaard, is, is bijvoorbeeld, er wordt wel eens gezegd dat de geheime diensten ook... Er, terrorisme zou hebben bevorderd, zou hebben opgeleid om in, in India uit te zetten. Is, is, dat, is, dat een, is dat een juist iets of is dat een, een, een uit de lucht gegrepen? Nee, ik denk dat dat zeker ook kan. Maar ik wil heel, eerst nog iets toevoegen aan mijn collega... Eh, in verband met de geschiedenis van het begin. Eh, u moet weten dat Gina <coughs> eigenlijk nooit een staat heeft willen stichten... Dat was op het eind, na de mislukking van de gesprekken in Londen... met Gandhi en dan met Nero... waar hij in feite concessies wou doen en afspraken wou maken. En zeker zijn dat ze in een nieuw India... wanneer de kolonisator zou vertrokken zijn... dat ze ook mochten meespelen toen die garantie niet kon gegeven worden... en de moslims zich verder tweederangsburgers voelden... dan heeft hij gedreigd, ik ga apart. Men heeft nooit die dreiging geloofd tot hij het doet... En zelfs dan nog hebben mijn vrienden gezegd in Pakistan... men dacht in India, die komen wel terug. Bovendien was Gina, Gina helemaal geen goede moslim. Hij dronk whisky, hij was getrouwd met een parsi vrouw. Hij was een man die alleen Engels kon... en niet eens de lokale talen van zijn eigen volk kon spreken. Het was dus eigenlijk een politieke afrekening aan de top... Waar dan natuurlijk, nadien, daar heeft mijn collega groot gelijk in... Uh, dat bloedbad heeft plaatsgevonden... waarbij dus miljoenen zeg maar naar links zijn getrokken... en miljoenen naar rechts zijn getrokken. De moslims naar Pakistan, de Hindoes en de Sikhs uh -huh. naar India. En... Uh, dan nog is het eigenlijk geen, geen moslimstaat. Hij heeft eigenlijk van bij het begin willen zeggen... dit is een land voor die tweede rangs burgers die moslims heten. En iedereen is hier welkom. Vandaar in zijn speech dat hij zegt... ja, iedereen, ook de tempel, ook de moskee, ook uh, de synagoge... mag hier zijn, plek, zijn maar, plek krijgen. Maar begrijp ik nou goed dat het een land voor tweede rangs burgers... uit het voormalige uh, uh, kumene best van uh, de, de Engeland is... Um, en dat die ja. tweede rangse burgers vervolgens het, het moslim zijn als identiteit hebben, zich hebben eigen gemaakt. En dat dat eigenlijk, als ik Jan Bremer goed begrijp, Marco Pratt, dat het eigenlijk onvermijdelijk was. Is, is, deel je die visie? Het, het moest wel een moslimstaat worden en een land met fundamentalistische grondslag? Nee, dat, dat, sorry als ik dat mag zeggen, dat, dat deel ik helemaal niet. Omdat te veel van de mensen die ik ken eh, niets anders gedaan hebben dan dat land eh, op sporen trachten te brengen uit de feodaliteit uit. Dit is tot op vandaag mislukt. Dus de elite is daar enorm schuldig aan. Het feit dat men de kinderen niet heeft laten studeren... ...dat men... Kijk wat in India wel gebeurt is. Heel die alfabetisering die is nog niet afgelopen... ...maar die is in Pakistan nog niet begonnen. En dus van bij het begin hebben feodale heersers... ...dat zijn mensen die niet echt niet zo fundamenteel uh, islamitisch dachten. Hoor. Die dachten aan geld, die dachten aan grond... Daarbij de bureaucraten die dachten aan een positie. Daarbij het leger dat dacht aan zichzelf en aan de hegemonie over dat land. Uh, islam is uh, tot echt voor kort, en dan bedoel ik de jaren 80, uh, niet to the point geweest. Men, men was wel moslim, men deed zijn gebeden, maar. Ja, een, een reden te meer, een bewijs te meer, is dat uh, de meeste mensen Soefi's waren. Dat ze meer een volksgeloof hadden. Ze gingen naar de shrines, ze gingen bidden op elke donderdag bij shrines, eh, uh, pelgrimsoorden, waar voordien zowel Hindoes kwamen als moslims. En wanneer die heilige ook een Hindoe was, dan bleef die heilig ook toen de moslims daar kwamen wonen. Ja, maar als wij nu. Dan... Je zegt, sinds de jaren tachtig is het toch meer een moslimland geworden. Het was dus van ja. oorsprong op een bepaalde manier wel, maar ook weer niet. Want het was vrij, uh, zeg maar, relatief uh, prettig moslimland. En nu ja, zeg, is het een hard moslimland geworden. Als je, als je kijkt naar, we hebben een fragment, dat gaan we niet laten horen... dat bijvoorbeeld als toen tien jaar geleden de aanslag op, op Bin Laden was gepleegd... dat ineens Osama de meest populaire jongensnaam was in mm -hmm. Pakistan. Dan zou ik ja. zeggen, dat kan toch allemaal geen toeval zijn, uh, heren? Nee, maar ja, als, je die die dat, uh, als je zegt dat Pakistan een, uh, een islamitisch land is geworden... dan heb je nog onvoldoende gezegd eigenlijk. Er zijn veel islamitische landen in de wereld die niet die hardheid hebben... die Pakistan op dit ogenblik heeft. Uh, Indonesië is ook eigenlijk een islamitische samenleving. Uh, en vanaf uh, eigenlijk uh, de geboorte van Indonesië uh, al. Maar uh, wanneer je zegt islamitisch, dan moet je dat nader uh, invullen. Er zijn verschillende stromingen binnen de islam... die ook achtereenvolgens een verschillende werking in Pakistan hebben gehad. De elite van Pakistan, die inderdaad vrij seculier georiënteerd was... die wilde uh, de, de Aligarh stroming van de islam. Dat is eigenlijk uh, de, de, een verzoening tussen de islam... en de moderne uh, uh, wetenschap en de, en, en de filosofie. Uh, de Levi, waar uh, mijn collega het over uh, heeft... dat is meer de traditionele godsdienst. Maar de afgelopen 20, 25 jaar, en dat is onder in jouw hak sterk begonnen is de wahhabitische variant te, uh, erg opgekomen. En dat is een, een doctrinaire, vrij fundamentalistische uh, opvatting... binnen de islam die ook die sharia heeft ja. ingevoerd. Heren, ja. het gevaar of dat we hier een theologische uh, discussie... over de islam gaan voeren, uh, dat kan er helemaal niet in dit programma op dit moment. Heel kort, uh, daar moeten we het gesprek mee afsluiten... het ziet er toch niet zo heel goed uit als je naar Pakistan kijkt. Het is een land wat dus kennelijk geregeerd wordt... door een, door een leger en een geheime dienst... Die het eigen belang eigenlijk voor alles stelt... en het volk moet het maar zien te redden... en dat krijgt een beetje moslimidentiteit toegeworpen. Uh, komt het nog ooit goed met het land, Mark Koolpaard, heel kort? Uh, dat is een heel moeilijke vraag. Uh, ik ben eigenlijk niet hoopvol voor het land... omdat er is ook nu weinig tijd voor om dat uit te diepen. Uh, hoe dat Wahhabisme daar gekomen is, dat is echt oneigen aan die gemeenschap. En men zit verveeld met <coughs> duizend en één dingen... Hoe moet ik dat beschrijven? 180 miljoen mensen, daarvan zijn 80% analfabeet... hebben eigenlijk eh, werkelijk minder dan 1 dollar per dag... moeten nu rond zien te komen in een toestand... waar misschien over vijf jaar zelfs geen water zal zijn. Er zijn andere dingen te vertellen dan militaire en geostrategische. Komt het goed? Ik denk dat het goed kan komen indien men... vanuit de wereldgemeenschap anders kijkt naar die regio... en eindelijk begint te zien dat daar onder die... Gevechten aan de top, onderaan mensen leven en wonen die willen leven. Die eisen nu, en dat is niet vergelijkbaar met de Egyptische revolutie hoor. Het kan zelfs een contra-revolutie worden. Maar ook zij eisen menswaardig te worden behandeld. Ze eisen... Maar ze kunnen dat nog niet eens verwoorden. Scholen, er moet dringend werk gemaakt worden door NGO's, door de hele wereldgemeenschap. Om op een andere manier dan militair naar die uh, grond waar die mensen op leven te kijken. Goed, Osama is weg. En nu de volgende stap voor de internationale gemeenschap. Dat, daar, daar, met daarmee gaan we het afronden, heren. Ja, dat ik... begrijp ik. Ja. Maar. Heel kort, Jan, echt. Kom, ja, zeker. Maar komt het goed met Pakistan? Dat gaat er een beetje van uit, die vraag... dat de problemen binnen die samenleving liggen... en ook binnen die samenleving opgelost moeten worden. Dat is ook zo. Maar wat eigenlijk in het gesprek ontbreekt... en ook in de mediabelangstelling op dit ogenblik ontbreekt... is... De manier waarop het Westen schuldig is geweest aan de verloedering, die staat van verloedering, die bijna falende staat die Pakistan is geworden. Die verantwoordelijkheid van het Westen tot op de dag van vandaag. En de, de executie van uh, Osama Bin Laden is daar onderdeel van. Het is een vorm van neocolonialisme zoals dat gevoeld wordt door de bevolking in uh, Pakistan. Dat zijn, uh, dat zijn vergaande woorden, Jan Breeman. Uh, daar kunnen we het nu helaas niet meer over hebben. Uh... We laten het dus daar maar even bij. Jan Breman en Mark Kolpaard, bedankt. Ja, Het is en inmiddels wel. alweer half elf geweest, hoog tijd voor de column. En die komt vandaag van Nelleke Noordervliet. Nelleke. Het centrum van Amsterdam is altijd druk. Elke dag, elk uur. Jonge mensen bevolken de terrasjes van s'morgens tien tot s avonds elf. Ze lopen rond, met of zonder doel... en maken allen de indruk een prettig en sociaal leven te leiden. Op mijn lippen brandt de vraag... Moeten jullie niet werken? Kennelijk niet. Of net even pauze, of een middagje vrij, of een beetje spijbelen. Of freelancer en dus eigen baas, eigen tijd. Geen zorgen en geld zat. Het leven is een feestje. In andere landen van de wereld zie ik ook veel jonge mensen. Voor het merendeel jonge mannen. Schaaloos lopen. Het zijn arme landen. Er is weinig werk, weinig geld, weinig toekomst. Ze willen graag dat het leven een feest is. Dat ze ertoe doen. Er ligt veel ongebruikte energie in die trage jonge kerels... die zich demonstratief vervelen. Dit is een theorie die zegt dat het voorkomen van een hoog percentage jongeren... en met name jonge mannen in een arme <kijkt> samenleving... een risicofactor vormt voor oorlog en terreur. <kijkt> De mannen hebben behoefte aan een zinvol bestaan, aan nuttig werk en aan eten. Er zijn organisaties die hun dat bieden... Vooral de agressieve tak van godsdiensten weet raad met jonge krijgers. Een ideologie, een geweer of een gordel bommen... verschaffen een doel, een identiteit en respectabiliteit. En oorlog lost automatisch het hormoonoverschot op... door het eervol te elimineren. Maar met erg veel collateral damage. Er zijn twee wegen de testosteronoorlogsdreiging het hoofd te bieden. Minder kinderen maken of rijker worden... Paradoxal, paradoxaal genoeg doet welvaart het kindertal afnemen. Maar is het niet per definitie zo dat je door minder kinderen te krijgen... rijker wordt, hoewel minder mondenvoeden zorgt dat je meer overhoudt? Na de Tweede Wereldoorlog nam hier de welvaart toe... ook al was de babyboomgeneratie een hele grote bobbel... in de demografische opbouw. Die babyboomgeneratie heeft in de jaren zestig... haar eigen betrekkelijk vreedzame oorlog gecreëerd en reageerde daarmee een surplus aan energie af. Wat ik wel frappant vind en wat het beeld ondersteunt... is dat ondanks de afkeer van oorlog... de arme jaren 50 nog altijd veel martiale rituelen kenden, Vooral ook voor jongeren. Van mijn moeder mocht ik niet bij de kabouters... de kinderafdeling van de padvinderij, want die droegen bruine jurken. En ze had al genoeg bruin gezien in de oorlog... Maar wel heb ik als kind meegedaan aan de Gymnastrada. Hele legioenen turners en turnsters... marcheerden op naar het gezamenlijke doel. In de maat zingende de gymnastenmars. Die eindigde met... En daar daverend klinkt dan langs velden en vloed. Het frank en het vrij en het vrom en het vroet. En kijk nu eens naar het zootje ongeregeld wandelende Nederlandse deelnemers aan de Olympische Spelen. Aan marcheren doen Nederlanders niet meer. Ze zitten op terrasjes rijk en tevreden te zijn. Ja, bedankt. <laughs> Dankjewel. Een groot soldaat ging heen. Op de 28 mei had de Batavia de plechtige uitvaartplaats van wijlen zijn excellentie de legercommandant, generaal S.H. Spoor. Tevoren was gelegenheid gegeven in de Chapelle Ardente in het sterfhuis een laatste groet aan de overledene te brengen. Op de dag der begrafenis wordt het stoffelijk overschot, gebaard op een afuit en gedekt door helm en eretekenen van de ontslapene naar zijn laatste rustplaats, het ereveld met een pulo gereden. De stoet wordt gevolgd door een gemotoriseerd gewapend geleide. Zo werd in mei 1949 bericht over de begrafenis van generaal Simon Spoor... de bevelhebber van de troepen in Indië die destijds volkomen onverwacht was overleden. En nu, ruim 60 jaar later, is er een biografie over de man verschenen... geschreven door militair historicus Jaap de Moor. U hoort hem begin dit uur al even. Ja, Jaap, uh, we beginnen dit uh, gesprek niet voor niets... met een fragment over de dood van je hoofdpersoon... want dat doe jij in je biografie ook. Uh, eerst de dood van de generaal en daarna pas zijn geboorte. Zo dat is, is niet voor niks, hè? Nee, want dat komt <coughs> omdat er erg veel verhalen zijn... in omloop zijn gebracht over de doodsoorzaak van Spoor... Eigenlijk vrijwel meteen. Het was dus onverwacht, zoals je net ook zegt. Uh, dus er zijn meteen uh, allemaal. De geruchtenmolen is meteen volop ja, gaan de draaien. De omstandigheden, dat de omstandigheden waren mysterieus? De omstandigheden waren mysterieus, dacht men. Hij was misschien vermoord, vergiftigd. Werd aangevoerd. Kijk, vergiftigen gebeurde in Indië nog wel eens meer. Dus dat verklaart alvast wat. Hij had veel vijanden, zegt men. Dus op die manier is vrijwel meteen een beeld gecreëerd van hij moet op niet-natuurlijke oorzaak, uh, niet-natuurlijke wijze zijn overleden. Ja, en er wordt Stefas dan verwezen naar een etentje vijf dagen voor zijn dood? Hè? Ja, in, de, in het restaurant van de jachtclub van Batavia, Tantjong Priok. Uh, en dat is dan het verslag van Smulders, zijn adjudant, die daarbij was... Uh, dat schrijft Smulders over zichzelf niet. Dat is hij pas later eigenlijk gaan we weer. Smulders ja. heeft... In Smulders is heel 80. ziek geworden na nou, dat eten. Smulders het ook. is ook ja. ziek geworden. Ja, hij ja. is zelfs tijdelijk in coma geraakt. Spoor had niks, maar die heeft op een maandag... het etentje was op zaterdag, op maandag heeft Spoor een hartaanval gekregen. Maar dat uh, mag de pret niet drukken, zo gezegd. Men denkt toch dat hij uh, op die manier mm -hmm. om, uh, is vergiftigd uh, door een etentje in de jachtclub. Ja, uh. vanaf maandag voelt Spoor zich ook ziek. Ja. Uh, die Smulders is later ook gaan beweren dat ze vergiftigd zijn. Ja. Uh, een andere compaan, uh, de beruchte kapitein Westerling, was er ook van overtuigd ja. hè, dat hij vermoord was? Ja. ja. Ik niet, alleen. <laughs> dat is het probleem misschien. Want er zijn een heleboel aanwijzingen. Als je even, ja. op, even gaat googlen op internet vind je nog steeds allerlei websites... waar uitvoerig uit de doeken gedaan hoe en waarom Spoor is vermoord. Uh, op wat voor gronden ben jij tot de conclusie gekomen dat dat niet zo is? Nou, aanwijzingen mm -hmm. die eronder doen op internet... dat zijn het eigenlijk niet op pad, zijn geen aanwijzingen. Het zijn verhalen die uh, voortdurend worden... Er komen steeds nieuwe elementen bij. Smulders, de adjudant, heeft ook een boek geschreven... en daarin geeft hij een verslag van het etentje met, zijn, met de generaal in dat restaurant. Hij spreekt niet over vergiftiging. Hij behandelt wel later in het boek verhalen over vergiftiging van anderen. Maar dan zegt hij expliciet... er zijn geen aanwijzingen voor vergiftiging van de generaal. Maar later, toen hem er nog eens naar werd gevraagd... toen hij werd geïnterviewd, is hij gaan zeggen... ja, dat, dat lijkt toch wel vergiftiging en van het een is het ander gekomen. Zodat het een vaststaand feit lijkt te zijn geworden. En nog weer anderen hebben later, met gebruik van het internet... nog weer nieuwe elementen eraan toegevoegd. Eén van die elementen was, er is ook geen... Uh, hoe moet je dat zeggen, verslag van zijn... Geen medische verslag van zijn gemaakt. ziekte vanaf de maand Dat is verdonkere ja. maand. De doktoren hebben dat niet gemaakt. Of als ze het wel hadden gemaakt, is het verdonkere maand... in oog van de autoriteiten. Dat is een belangrijke aanwijzing. Dat kan in ieder geval niet kloppen, want dat verslag was er wel. Dat is ook bewaard gebleven. Dat, daarvan heb ik geen, uh, laten we zeggen, letterlijk... Uh, uh, letterlijke weergave, maar een paraphrase. Dat verslag zat in een archief dat ook naar Nederland is gekomen, een medisch archief, dat onder beheer was van de minister van CRM. Uh, maar de medische dossiers waren niet ter inzage. En toen de directeur van het Militair Historisch Instituut. Uh, iets van 13 of 15 jaar geleden om inzage vroeg, werd gezegd: dat kan niet, dat doen we niet. Oh nee, die inzage vroeg hij nog in het begin van de jaren tachtig. En de medische adviseur van dat archief heeft toen gezegd... inzage is niet toegestaan. Maar hij wilde wel een parafrase geven van wat er in dat verslag stond. Uh, dat is dus eigenlijk het enige... Dat is toen gebeurd? Dat is toen dus gebeurd. Dus die man heeft het toen ingezien? Die man heeft het ingezien. En daarna is het vernietigd? Daarna is het vernietigd. En dat is volgens de bureaucratische regels gebeurd. 80 jaar na de geboortedatum worden dit soort, worden dit soort archieven... Uh, ja, overeenkomstig de regels die daarvoor zijn, vernietigd. Dus ja, ik heb in mijn eerste hoofdstuk dat probleem meteen bij de, bij de kop genomen. En ook de conclusie getrokken dat, uh, laten we zeggen... de comploteurs hebben gelijk, het dossier is vernietigd... maar anders en om andere redenen dan <lacht> zij denken. Het ja, is helemaal 19. volgens de regelen ja. van de kunst vernietigd... 80 jaar na de geboorte van de generaal, 1982. Ja. Nog één ding over die uh, moord of wel niet moord. Uh, was er een reden om hem te vermoorden? Was er een motief? Nee, dan denk ik niet. Uh, maar de, ja, er is natuurlijk altijd wel een motief voor mensen om iemand anders uit, uit de nee, weg maar goed, te doen. Uh, is is de loop ook... der dingen in Indië anders geworden door de dood van spoor? Nee, nee, zeker niet. Nee, nee, hij wilde per se een bepaalde loop hebben die het niet heeft genomen. Maar ik heb ook wel eens iemand gesproken die mij vertelde dat hij ervan overtuigd was dat spoor hem zeep had geholpen. En op mijn vraag, door wie dan wel, zei hij, door de CIA... Yo. Dus toen ja. nou ja, dat, dat, dat is weer een complot-theorie en toen, toen, toen, van later. Hoe kan dat nou zo? Toen zei ja, je, ja. nou, de CIA zou ertoe in staat zijn geweest. Ja. <laughs> ja, dat is zeker waar. De CIA kan jou en mij vandaag ook nog om zeep willen helpen. Als ze willen, kunnen ja. ze dat doen. Ja. Meer is er niet beweerd. Hoor. Ja. Goed, laten we nu naar de voorgeschiedenis gaan. Want ja. de spoor is in 1902 geboren. Ja. Uh, ik heb vrij veel over Indië gelezen. Ik heb altijd een beeld van Spoor gehad wat toch enigszins is bijgesteld. En dat komt met name ook door zijn, uh, door zijn milieu... en door zijn karakter wat eigenlijk toch wat anders was. Hij komt helemaal niet uit een familie met militaire traditie... maar eerder kunstzinnig, muzikaal. Ja, hij komt uit een, uh, een volstrekt artistiek milieu. Hoe ver je ook terugkijkt in die 19e eeuw... het waren allemaal... Zangers, muzici, uh, vioolspelers waar hij uit voorkomt. Ja. Zijn hij, speelde, vader, hij speelde zelf op school ook liever viool en dan dat hij aan sport deed. Gimme had hij een broertje dood? Ja, hij was een uitstekend violist. Hij was eigenlijk een heel artistiek jongen. Hij kwam ook uit een heel artistiek milieu. Hij speelde voortreffelijk viool, had hij van zijn vader geleerd. Want dat was een uiterst befaamd violist. Dus waarom zou zo'n jongen nou militair willen worden? Dat is de vraag die ik in mijn eerste hoofdstuk heb no. geprobeerd. En ja, dat is een vraag no. die je eigenlijk nog niet no. helemaal beantwoord wordt Nee, het voor is, mij. is niet ik... helemaal ja, beantwoord. Ja, ja. Niemand heeft. Hij heeft zich erover uitgelaten. Spoor zelf heeft niets op papier gezet. Dus dan wordt het gissen. Nou, dus, uh, dat, nou dat heb ik ook <laughs> gedaan in het eerste hoofdstuk. Ik ga het hele rijtje van mensen die daar mogelijk invloed op hebben kunnen uitoefenen. ga ik naar en dan kom ik natuurlijk uit op zijn moeder. Ja. Kijk, zijn vader niet, want die was antimilitarist. Die zag er niks in. Een militair, dat vond hij waardeloos. Een officier verdiende niks. Dus hij zei tegen zijn ze, zoon, je moet bankier worden of chirurg. Natuurlijk geen militair, dat is niks. Maar zijn moeder, dat kan anders liggen. Kijk, moeders willen altijd misschien dat hun zoon, uh, laten we zeggen... chirurg wordt, of ja. uh, professor. Maar toch of, niet dat hij uh, ergens sneuvelt. Of dat... uh, officier. Ja. Nee, niet dat hij ergens sneuvelt. Nee, dat niet. Maar um, laten we zeggen... een beetje een behoorlijke man met een mooi uniform aan... dat zegt ons misschien tegenwoordig niks meer... maar dat werd toen toch wel mooi gevonden. En zijn moeder had bovendien ook uh, veel knillers... in haar familie van moederskant. Nee. Uh, waaronder echte atje-helden en MWO-dragers. Dus dan komen we in de richting waar we naartoe willen. MWO dus en voor zijn moeder, de, Willemsorde, de militaire Willemsorde. De, ja, ja, ja. Dus ja. zijn moeder heeft daar denk ik een stem in gehad. Daar zijn wel aanwijzingen voor Had het ook mee te was. maken dat hij op school niet zo wilde deugen, dat hij niet verder kwam dan drie jaar HBS. Nou, hij was eigenlijk, ja. um, laten we zeggen, te slim voor school en te onrustig voor school. Hij uh, was een hele slimme jongen die een beetje meewarig in de richting van de leraren keek. Want wat ze hem wilde wijsmaken, dat, dat kende hij vanzelf al. Dus hij was op school tamelijk uh, ja, een beetje een, een moeilijk, lastige leerling. Hij is na drie jaar HBS van school gegaan, dan wel van school getrapt. dat kan ik niet vaststellen. En toen wilde hij officier worden, maar dat kon toen niet. Want met drie jaar HBS kan je niet naar de KMA. Ja. Dus, dus hij moest de omweg nemen via de zogenaamde kadettenschool in Alkmaar. Dat was een soort militaire HBS voor het vierde en vijfde jaar HBS. Dus dat heeft hij gedaan. Als je dat had gehaald kon je naar de aan. Dus met die omweg is hij naar de KMA gegaan. Ja, dan gaat hij naar de KMA. Hij gaat in het leger. Laten we even wat een paar grote stappen nemen... om ja. bij de werkelijk essentiële uh, periode ja. in zijn leven te mm -hmm. komen. Uh, daarbij valt overigens ook weer op dat, net als hij op school... een hekel aan gym heeft en liever viool speelt, dat hij als militair ook nog steeds liever viool speelt... Als er, als er een oefening buiten is, dat hij zich ook liever drukt. Nou, dan dus een ja, paraplu hij, bij zich in verband met mogelijke regenval. Ja, maar ja, goed. Daar, daar hield hij niet van. Hij wanneer? was geen man van actie, laten we het zo maar zeggen. Nee. Hè? Uh, hij, was, hij was een man van de planningen. Ja. Dat interesseerde hem. Hij, ja. hij gaat dan een aantal keer naar Indië. En ja. jij schrijft... Hè, hij is tussen 1923 en, en, de, en de, het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog... drie keer naar Indië gegaan... Zonder Indië echt te leren kennen, schrijf ja. jij. Hij blijft ja. heel erg in de Europese setting zitten ja. daar. Ja, en dan, op een gegeven moment ja. noem ik hem ook een soort expert. Hè? Dus uh, in dat hele interbellum zou je eigenlijk twintig jaar in Indië... Kunnen zitten, mm -hmm. maar daarvan bracht hij er zeker de helft door in Nederland. Ja, was hij weer terug op de ja. KMA om les te geven? Zo en dat hij, hij, was natuurlijk, hij zat op ja. de KMA, hij was leraar aan de KMA, hij zat op de hogere krijschool. Dus nou. die, um, die, die verwevenheid met die koloniale samenleving, zoals je in vorige generaties in de 19e eeuw misschien Bij had, dat had, had, had hij helemaal niet. Hij was eerder een soort expat... Die, maar, ja, maar hij was wel een man met hele duidelijke ideeën over Indië. En hoe het ja, hij was zijn. een hele snelle leerling. Want hij ja. heeft die hele, laten we zeggen, reactionaire koloniale ideologie... die hij niet van huis uit had meegekregen... heeft hij zich in razende vaart eigen gemaakt die paar jaar dat hij in Indië zat. Ja, hij was echt voor ja. een groot Nederland. Indië was onderdeel van. Ja, en... was... Hij wist, uh, Indië is voor Nederland belangrijk. Nederland uh, krijgt prestige. Nederland en Indië zijn één. Ja. Uh, dat is onafscheidbaar. Onaf, dat is een, een filosofie die hij dus niet van huis uit of vanuit zijn familie uit of vanuit verwevenheid met de koloniale samenleving heeft gekregen. Dat heeft hij zichzelf eigen gemaakt ja. in de jaren 20 en 30. Ja, goed. Dan zit hij als de oorlog uitbreekt in Indië. Uh, als de Japanners India aanvallen, dan weet hij niet hoe snel hij naar Australië moet komen met achterlating van zijn vrouw. Dan komt het ongeveer op. Ja, maar dat, dat, ja. dat moet ik toch een beetje uh, nuanceren. Kijk, met achterlating van zijn vrouw, dat verdient al een nuance, want ze hadden een heel slecht huwelijk. Ja. Dus daar kan je. Ja, ja, ja, ja. En uh, snel uit India, dat ja. was ook niet zo. Hij is met het allerlaatste vliegtuig dat het Indië vertrok meegegaan. Hij heeft wel aan de legercommandant verzocht kan ik uh, Indië verlaten. Nadat hij had gezien dat zijn directe collega's... bij de generaalstaf Staf Indië al eerder hadden verlaten. Ja. Dus nee, ik moet hier toch een beetje... Ja. Ik moet toch een ja. Genoeg, genoeg nu ja. nu mag Paul Ja, weer verder. Nee, ja. Maar, ja. Goed, maar, maar hij maakt, in Australië maakt ja. hij dan razendsnel carrière. Ja. Eh, waardoor hij eigenlijk, als de Japanners het hebben opgegeven... vrij snel daarna in Indië opeens aan het hoofd... Eh, van, van tegen, de krijgsmacht ontstaan, komt te staan. Ja als dan nog heel erg jonge ja. Uh, be ja. bevelen 44. Ja. ja, En ik wil Spoor toch even zelf laten horen. Spoor is optimistisch over de kansen dan. Ja. Uh, het gaat dan om 1946. En in Nederland wordt dan uh, als geruststellend... een uh, vraaggesprek uitgezonden. En de interviewer van Spoor is dan een andere generaal. Generaal Kruls. Laten we even ja. luisteren. Hoe verwacht en verwarmt ook de verhoudingen... tussen Nederlanders en Indonesiërs, thans lijken het is zeker dat zelfs zij die ze onze valse tegenstanders noemen... de band met Nederland... en de Nederlanders in hun hart erkennen en aanvaarden. Onze enige vijanden omgind zijn... die door de Japanners in haat en verdwazing opgezweefde groepen... welke, wanneer de hartstochten weer bedaard zullen zijn... zullen blijken slechts enkele tienduizenden op de tientallen miljoenen te zijn. Wil dat zeggen dat wij bij het brengen van recht en veiligheid... slechts maar daadwerkelijk verzet van zeer weinigen te doen zullen hebben? Nee... Dat zou een onderschatting zijn van het duivelse raffinement van de Japanse propaganda. Er zijn ook nu buiten het handje vol terroristen aanzienlijke groepen... die nog in de ban van het verslagen Japan leven en ze onze vijanden waan. tot ze ons opnieuw leren kennen. Waar onze mannen komen om recht en veiligheid en vrede te brengen... ziet men in enkele weken in enkele dagen soms... ...de naar het door ons bevrijde gebied terugstromende bevolking ontwaken uit de betovering van het Japanse gif. Zij ervaren dat we vrede brengen: vrede, recht en veiligheid. Graaf Spoor, ik begrijp dat u als legercommandant u te zeer verbonden voelt met alle toppen in <tok> Indië om uw eigen mannen lof toe te zwaaien. Laat mij dit daarom doen. Laat mij u mogen zeggen dat onze Hollandse jongens in de hun zo vreemde omgeving de beste pleitbezorgers zijn voor de zaak van het Koninkrijk van Nederland van Indië. Zij veroveren niet het land, maar het hart van het volk van Indië. Ik dank u, generaal Kroos. Ja. Mooi. <laughs> Heel mooi. Apart. Ja. Uh, <laughs> hij geloofde dit echt, hè? Ja. Als het jouw boek is. Ja, zeker. Hij dacht ja. echt, met militaire middelen, als wij uh, orde op zaken stellen is Indië weer van ons. Ja, dat dacht hij. Kijk, um, hij is natuurlijk uit Australië gekomen. In Australië wisten ze natuurlijk niets van wat er in Indië gebeurde. Spoor zat bij de inlichtingendienst. Die bemoeide zich met het verkrijgen van inlichtingen uit Indië... om een beeld te creëren. En dat beeld waarmee hij uit de oorlog tevoorschijn is gekomen... is dat er weliswaar een nationalistische beweging was. Zij noemden dat de Soekarnisten, mm -hmm. of de Jonge Lui... of uh, de Hitlerjugend, had hij het ook al over. En die waren in zijn ogen opgehitst door de Japanners. Die hele nationalistische beweging was van Japanse makelij. Um, en zijn idee was, als wij erin slagen... die Japanse invloed teniet te doen... als wij erin slagen die nationalistische beweging... als het ware te onthoofden, te ontdoen van Sukarno en anderen... als wij er vervolgens in slagen die jeugdbendes, die losgeslagen jeugdbendes, te temmen... dan zal je zien dat het merendeel van de Indonesische bevolking... toch kiest voor de... Ja. Expertise en, de, en, en, en het gezag van thuis. Ja. En naar zijn, naar zijn idee krijgt hij dan van de politiek niet de kans om dat project van hem uit te voeren. Uh, geloofde hij nog dat het kon in 1949 toen hij overleed? Of zou het kunnen dat hij aan desillusie is overleden ook? Uh, nou, dat heeft wel. Kijk, dat heeft wel een rol gespeeld. Op het eind van zijn leven heeft in 1946, 1947 en 1948 zijn enorme best gedaan... om de politiek zoveel mogelijk te beïnvloeden... in de richting die hij voorstond. Ja. Dus een behoud van Indië binnen het koninkrijk... terzijde schuiven van uh, terroristen Sukarno enzovoorts... dat stond voor ogen. Die politiek raakte in 1949 op een zijspoor. Want uiteindelijk nam de politiek in Nederland de beslissing... we gaan door met uh, het, het uh, verlenen van onafhankelijkheid aan Indonesië... Um, ik weet niet precies hoe het zit, maar ik denk dat hij tot het eind toe heeft geloofd in die benadering. Goed. ja, de Moor, hartelijk dank voor je komst. Het hele verhaal uh, wordt morgen gepresenteerd. Het heet generaal en het is uitgegeven bij uitgeverij Boom. Wij maken nu even plaats voor het nieuws van 11 uur. Daarna zijn we terug onder meer met de Joodse onderdag. Het is zondagmiddag, kwart over twaalf. De testtribune van Radio 1 stroomt vol. Al was het maar voor de gezelligheid. Volkskant hoofdredacteur Philippe Remarque.